Obama zegt dat hij geen bewijs heeft gezien dat Petraeus' affaire de nationale veiligheid heeft geschaad. De president sprak lovende woorden over de oud-generaal. Volgens hem is Amerika veiliger geworden dankzij Petraeus. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat de Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse extra in de gaten houden.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 Het weer dan. Vanavond klaart het steeds meer op en koelt het flink af. Minimum temperatuur ligt net onder het vriespunt. Morgen mistig, met in de middag kans op wat zon. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het. En Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu. tap tapi.